De premier van Malta stapt volgende maand op. In een tv-toespraak zei premier Muscat dat hij op 12 januari terugtreedt. Zijn aftreden hing al dagen in de lucht. Hij ligt onder vuur vanwege mogelijke betrokkenheid bij corruptie. In Malta is een politieke crisis door de nasleep van een moord op een kritische journaliste twee jaar geleden. Zij schreef veel over corruptie en de betrokkenheid van politici daarbij. Betogers eisten vrijwel dagelijks het aftreden van Muscat. Voor het ziekenhuis in Doetinchem is vanavond geschoten. Bij een auto die voor de hoofdingang stond zijn kogelgaten gevonden en op straat zouden kogelhulzen liggen. De politie wil niets zeggen over wat er is gebeurd. Het is ook onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. Het ziekenhuis zegt tegen Omroep Gelderland dat patiënten en bezoekers niet in gevaar zijn geweest. In Polen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan rechters in het land. Die zeggen dat ze steeds meer onder druk worden gezet door de politiek. Volgens Poolse media waren er betogingen in meer dan 100 steden. Het grootste protest was in de hoofdstad Warschau. Een van de betogers was een rechter die onlangs werd geschorst omdat hij vraagtekens zette bij de hervormingen die de regering had doorgevoerd. De gemeente Urk hangt morgen de vlag half stok vanwege het overlijden van twee vissers op de Noordzee. Marineduikers vonden vandaag hun lichamen in de stuurhut van de kotter die donderdagochtend verging op de Noordzee. Het gaat om de 41-jarige eigenaar van het schip en zijn 27-jarige werknemer. De kotter zonk toen die in zwaar weer op weg was naar Den Helder. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In de eredivisie heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Emmen. De Eindhovenaren hebben nu 7 punten achterstand op nummer 2 AZ en 13 punten op koploper Ajax. En het weer. Lokaal kan het flink mistig zijn. Er trekken wat buien over en de temperatuur daalt tot iets onder nul. Op sommige plekken kan het glad worden. Morgen zonnige periode, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 No, it didn't make much sense Had so many lofty aspirations But when you had no self-esteem How can you ever fill your dreams? I'm cool now Ooh, I hey. uh -huh. Got a different state, Ooh, of, different mind. state of mind Believe Around you should use some common sense. You will overcome those obstacles if you get some confidence. Keep it there. for that moment when it will be your turn to shine, turn it in and yourself. You can change your state. van de Downtown Dance Show met... Oh, zo'n lekkere band. High Fashion. Inderdaad, in de samenstelling met Eric McClinton, clinton ...Melissa Morgan en Alison Williams. Het is, is een mooie productie van... ...Jacques Fred Peters en Mauro Malavasi. Make... Met een eerste 12-inch... ...Feeling Lucky Lately. Oh. Hebben we hebben nog een lijst met verzoekjes inderdaad... Net zoals deze LP van Latisha, de gelijknamige LP uit 1991 op het Motown-label, aangevraagd door Sunny. Dit is there's a Ghost in my room. Tisha There's a ghost in my room Het concert is afgelopen Als ik het goed heb van de BB&Q band in Amsterdam Noord Ik las in het begin Een uh, wat kritische noot over het concert Maar misschien uh, kan iemand daar meer over Vertellen in het forum Iemand die erbij was of zo Hoe is het verlopen, het concert Wat was het nou trouwens wie de tweede LP van de BB&Q band. De LP All Night Long uit in 1982. Inderdaad met een uh, sterrenkoster. Toen met uh, Alison Williams en uh, Johnny Camp, Leroy Burgess. Concey Thornton. Eric McClinton zit er ook weer bij. Die uh, net hoorde bij High Fashion. Tuata Agi En gaan we door. De titeltrack van het album. Het is All Night Long. We'll voor degene die hem hebben gemist vanavond. All Night Long. De gelijknamige OP uit uh, 82. All, ik zit even te friemelen met het volgende verzoekje. Ik kan hem alleen op singeltje vinden. Niet op 12 inch. En ik weet zeker dat ik hem wel heb, maar... waarschijnlijk niet teruggezet in de alfabetische volgorde. Dus ook de discussie van... gaan we de dubversie ervan draaien? Die is er even niet. Want ik heb alleen het singeltje. Maar dat geeft niet. Breukingen uh, mag er naar kijken. Mag er naar luisteren. Deze Electric Mind. Uh, Luciana Sirio en uh, Michelle Violante. Michelle is een man. De producer. En Luciana die mag het zangwerk doen. En ze stond vaak op de cover. En zeker van die twaalf ins die ik heb. Die ik dus niet zou vinden. En dat was een mooie dame. Absoluut. Ze zal bijna alleen nog voor de hoes kopen. Neem je mee naar 1983. Dit is Electric Mind. <laughs> Can we go? Doen met deze dame. Speciaal verbruiking deze Electric Mind Can We Go? En mocht ik hem van de week dan vinden inderdaad De 12 inch, dan pakken we hem uh, misschien. Uh, of twee week nog even in de uitzending voor de lange versie en dan wellicht inderdaad hier heerlijke dub. Want er staat inderdaad een heerlijke dub op. Even weer een eendagsvlieg van deze Dev. All space-based intellect Astronauts from Edinburgh And now the galaxy with hip-hop The people who use it to move it If you're not on the floor Then Yeah In our souls, taking full and complete control. Creative energy, start to flow, steady climbing to a new plateau. DJ 3G master of the beat, Jazzy JR and Chilly C, innovative and funky, fresh. We are known as D. samenwerking met wat vrienden, waaronder Russ Parr. Die kennen misschien van Bobby, Jimmy en de Creators, Daniel Sover, De man inderdaad die toen de tijd werkte voor Oberheim Electronics. En ook de gebruiksoversies gegeven voor de eerste drumcomputer die ze uitbrachten. De DMX drumcomputer. Die hier druk aan het werk hoort ook. Op deze plaat. De Nederlands vlieg. Deze DEF. En in hetzelfde jaar kwamen deze mannen met deze plaat uit. Ook weer zo'n enigsvlieg. Het was het jaar van de enigsvliegen, geloof ik. Gary Pinchum en Samuel Rice. Onder de naam De Pinch. Dit is Shot Out. But yeah, we're gonna give you a little taste of funky soup And all you did was just hang around Cause now's the time to get on down. Flavor zeg maar, deze twee mannen. Ze noemen zich de pinch. Eén keer de 12 inch uitgebracht. Deze plaat. Shut out. Lover van Gwen Guthrie uit 1986. Stop Holding Back. Een heerlijk nummer, wat eigenlijk nooit op 12 inches is uitgebracht, wat mij betreft. Zover ik kan ga. Maar waar misschien wel eens een hele leuke remix van gemaakt zou kunnen worden. Klinkt in ieder geval goed genoeg, zeg maar. De volgende plaats speciaal voor mug. De eerste LP van L.B. Shore, in 1988. De LP In Effect Mode. Oh yeah. En toen had hij niet uh, kunnen bedenken dat deze LP zijn twee grootste hits voor zou brengen. Yeah. Night de Dave is een grote. Maar ook deze. Yeah. Of van Your Own Girl. Yeah. hier, hoor zei. Hoppa, Tido en Sunny. Die gaan helemaal los. Uh. Hou het gezellig maar, mannen. Hey. Er is één iets wat elkaar hier allemaal verbindt, hier op het forum. En dat is inderdaad muziek. Dus wellicht met z'n drieën zoeken ze wat leuks uit. Uh, een mooie plaat uh, of zo, uh, waar jullie alle drie blij van worden. In ieder geval heb ik er alvast eentje voor Sunny. Die vroeg deze plaat aan van Bobby, Jimmy en de Critters. Een beetje een flash op de Timex Social Club's Rumors. Dit zijn de Roaches. Bij Bobby Jimmy en de Critters inderdaad met hun persiflage op de uh, Time of Socials. Rumors: <middels> we verlengde oldschool electro van CM Dance. Dit is off the hook. Van twee producers slash songwriters Kevin uh, Calhoun en uh, Matt Noble. Hè? Eigenlijk waren die achter de schermen zouden blijven voor uh, heel veel artiesten. In de jaren 70, uh, 80 en 90 uh, hebben ze ontzettend veel uh, songs geschreven. Maar kwamen in uh, 85 zoiets van: nah, we willen zelf eens wat doen. Hook, en begonnen toen onder de naam 19th Fleet de track Star Raid, de electro. Uh, Klassieker, zeg maar. Om in een jaar later onder de naam CM Dance deze plaat uit te brengen. Of The Hook. Yeah. Geen grote hitjes, maar wel een beetje in de underground. electro gebleven. Volgende plaatje op de draaitabels van Tony Smith. Can't stop this feeling. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Nog een krappe 10 minuten, dan is het weekend alweer voorbij. En dan is de tijd inderdaad weer voorbij gevlogen zich. Zeg. Maar goed, het afteller is begonnen richting het einde van het jaar. En ook dan een grote klap op de vuurpijl met de Dance Radio Top 100. I can't stop this feeling. En yeah, ja, <middels> toch wel. <laughs> er komt een eind aan hoor, echt. Ook dit weekend is bijna over. Ik heb altijd het idee dat het weekend zo kort is. Er zou standaard eigenlijk een, uh, een dag aan vast moeten geplakt worden. Ik dacht gewoon van een uh, zonmaandag. sweet. Maar. Laatste plaat mag ik uitzoeken. Dit wordt een reetje van Adina Howard... Freak like me. Die draag ik op aan Mug, Breuking, Hoppa, Sunny, John, Tito, Bram, Marco en veel anderen die op luisteren zitten. Onder andere via Zandvoort FM 106.9. Via TuneIn, Shoutcast of via de Dance Radio website. Of andere radio app. Ik zie je graag weer aanstaande zondag van 9 tot 12 hier op Dance Radio. Hetzelfde kanaal, dezelfde app, dezelfde stream, dezelfde vibes. Ik zeg fijne nacht. Ciao.